Wij beginnen de Zogerles 134. Pagina P bed 82. De regel 9 van de tekst van de Zoger zelf uit ein al. אמר רבי שמעון לך לחברהיה במתוטה מנאיחו דלו תיבכון מפומאיחו תן מלא דורית דלו ידות ידה תון דורכר דלו ידה תון ולו Shamatun Milana Ravrava Kidaka Yout Begin Elef Delo Tehavan Garmin Lehahu Kata Lekatla Ahlusin De Barnesh Le Migana וד אין אלף אין נזעından. אמר רבי שימן. רבי שימן had gesagt. אמר רבי שימן לחבריו. רבי שימן had gesagt tot seinen uh, Kameraden. במתודה מנאיחו. Ich versuch Julie. דילו דע כונ om niet uit te halen uit je mond, uit te brengen uit je mond, tien mila de oreita, een woord van de Torah, de loo je die jullie niet weten, veloosma elf of, of en niet gehoord hebben. Milana Ravrava van een grote boom. zo so letterlijk van een grote boom, dus van een grote geleerde, Torah geleerde, daar kan je goed naar behoren. Als jullie dat niet weten naar behoren, en jullie hebben dat niet goed, niet gehoord van een grote boom, dus een grote Torah geleerde. Begin 11 de lo, te hebben... Opdat jullie zullen niet worden, opdat jullie zullen niet veroorzaken. Lehahu Hata'a en die Hata'a, en die vrouwelijke Sitra'a, Le Katla Achlusin de Barnes Le Megana, om te doden vele mensen om niets. Punt. Pithu, Kulgon, twalif We Amru. Rachamana, lishazvan, Rachamana, lishazvan. Punt. Elf, na de punt. Pithu, Kulgon, Zij uh, opende allemaal. Uh, Twaalf We Amru, en Zij zeiden. Rachamana le-Shazwan, God verhoede. Rachamana le-Shazwan, God verhoede. Twee keer. We gaan naar beneden, naar Ha-Sulam, de linker kolom, de regel 19 Ot ein Alef. De referentie letter 1 alaf, 71. Amar Rabbi Shimon, wechule. Rabbi Shimon had gezegd, enzovoort so Double punt. Amar Rabbi Shimon, zo'n afkorting zie je, nog een keer. Amar Rabbi Shimon, el 20 achavirim, aan zijn kameraden. Gaverim zie je, gawir, een meervoud gaverim. Ja, betekent vriend of kameraad, maar dan zit daarin gawir met een stam, met een betekenis van een stam, verbonden zijn met elkaar. Punt 20 na de punt. Ik verzoek jullie. Dus na alles gehoord te hebben, zegt hij tegen hen, ik verzoek jullie, de om niet uit te brengen uit, uit jullie monden, 21 dwartora, een woord van de tora, sheloja dat hem, die jullie niet, dat jullie niet weten, velo shamatem, en jullie niet gehoord hebben, van een grote boom naar behoren letterlijk. Punt. 22 na de punt. Bishwil Shalotivu Gormim Leota 23 Hataa Leharok Amonei b'nei Adam hinam. Bishwil obdat dat obdat opdat jullie niet zullen zijn, opdat letterlijk, maar op jullie niet Zullen veroorzaken, Leotah voor die Hata'a, voor de vrouwelijke sitra Achra, Malgoed van de Sitra'a Achra, Leharok, om te doden, te doden, Hamonei, Bene Adam, vele mensen, Ginam, om niets. Punt. Pitgu, 24, Kulam Wamro. Ze openden allemaal, staat niet wat, maar eerst zo lezen we letterlijk. Ze openden allemaal en zeiden, Harakhaman yatzilenu. De barmhartige, letterlijk is het zo, dus wij zeggen dat God verhoede, maar letterlijk is misschien beter te zeggen zoals, wij, zoals in de. In de heilige taal staat Harachaman betekent barmhartige. Barmhartige Yetzelenu, laat Barmhartige ons uh, besparen, dat. Laat letterlijk, beter nog, yat Yetzelenu, laat de Barmhartige ons redden. Dus daarvan betekent behoede ons, daarvan. Maar in, het, in deze taal dus, laat, ons, laat hem ons redden. Arachaman Yetzelenu, en nog een keer zeggen ze dat. Als we horen dat het twee keer zoiets uh, naast elkaar, twee keer wordt herhaald. Het is, niet, uh, gewoon een, om, uh, het is natuurlijk om een nadruk te leggen dat het bijzonder belangrijk is en dat het echt moet, het kunnen, moet het kunnen gebeuren. Maar dat is ook dan, men richt zichzelf als het ware aan zijn wortel, zijn eigen wortel en zijn aardse, aardse bestaan hier. Om, als het ware, op die manier, dat hele, dat hele traject van de bron van de ziel tot aan de aarde, tot de aardse bestaan, om daarmee uh, dat te bedoelen. 25. Pirouf. Milado reita vechule. klomar 26. Iem, a tem, jodi im, mjatsem mutav we lo, de volgende pagina, pedalet dalet, ja? Nee, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, pedalet, dan moet het niet goed gedaan. Regiebel inderdaad. De kolom. In Hasulam. De regel 1. Tsrichim atem lishmoa echla wod et Hashem milana twee ravrava gedaka jaud. De haino dam gadol drie, chefshar lismoch alav. We keeren terug naar de vorige pagina, de linker kolom, de regel 25. Pirush, de uitleg. Milade raita het woord van de Torah, we hullen, we en Klomaar, dat wil zeggen, 26. Im matem, yod im let op wat je zegt ons. Indien jullie weten uit zichzelf, uit jezelf, moet af, dan is het goed. Dus als je zelf weet van jezelf dat, dat het woord kosher is, dat jij het op kosher manier dat doet opstegen, uh, dat woord uh, van de Torah. Als je uit jezelf weet, goed, dat is goed, dan is het goed. We imlo, maar indien niet, weet je dat niet? Zeker uit jezelf. De volgende pagina. P. Gimel 83, de rechterkolom, was de eerste regel. Srihima temli mo, dan jullie dienen te luisteren, te horen, hoe echla vode et Hashem, hoe te dienen aan Milana Ravrava van een grote boom, letterlijk. Twee, Kidaka Jood, naar behoren. De Aino, dat wil zeggen. Miadam Gadol, dat wil zeggen, van een, grote, van een grote mens, van een grote man. Drie, Chef Charlismogelaf, dat men kan op hem leunen of steunen, op zijn. Wat jij hoort van hem, dat jij kan op hem steunen. Dus, zie dat, hij zegt, weet je dat zeker, dan is het oké, okay, dan is het goed. Als je dat niet weet, dan moet je dan horen, luisteren naar wat de ander zegt, die, degene, wie, iemand die, op wie jij kan steunen. 3. Begin de lo, te, have, te haven, garmin, opdat jullie niet zullen veroorzaken, enzovoort, 4. De volgende oot. En kleine ootjes, maar dan, die worden dus naast elkaar gehaald en dan wordt het een uitleg gegeven. Bovenaan, de eerste regel, oot, ein bed. Toe haze beoraita ba bara, kadosh, barugu, alma we ha ook mogen. Dichtief. We gie et slo amun. We gie yom yom punt. De regel een, wat een bet. Twee en zeventig. Toe kom en zie. Bauraita, bara kadosh baruhu alma. Akadosh baruhu, de heilige gezegend is. Hij schiep de wereld door de Torah. Let op. We gaan ook moha. En dat hebben wij geleerd. Dichtief, dat het geschreven staat. En de geschreven staat, zie je, daar staat voor dat, wat geschreven staat, staat het een klein lettertje, dit, met, met een hakje. En dan moet je kijken naar, wat belangrijk is wat onze leren le is, dat iedereen zelfstandig moet leren, stap voor stap, zelfstandig leren, zorgen en alle andere dingen. Dus dan ga je naar uh, de tweede kolommetje, tweede dat dus, uh, wat je ziet met kleinere lettertjes geschreven staat. Bovenaan staat het Masoret Hazoger. Dus uh, eentje, een linie boven de Hasolam. Hier. Staat het Masoret Hazoger. En daar ga je kijken naar het lettertje Tet. In de tweede regel daar staat het lettertje, lettertje Tet. Zie je dat? Met een hakje. En daar kan je zien waar het vandaan komt, zo waar wordt het, waarvan dan wordt het geciteerd. Ja, daar, jij hebt het goed. Daar. En dan zie je de tweede, in de tweede, tweede kolom, zie je dan het tweede woord, het eerste woord staat het dan een dubbele punt, en dan staat het tet, met een, met een hakje. En dan staat het, tussen hakjes staat het misle, get. Mischle, dat is, uh, betekent spreuken, dat is de spreuken van... Salomo. Mishle. En dan het, Perk het, van die spreuken van Salomo. Zo so op die manier leren we het. We keren terug naar de eerste regel, uh, uh, het laatste woord. Dus dit dat is geschreven. Weeg je daarbij in die bij Salomo. Weeg je het slo amun. Ik was zijn trouweling. We hier shashuim jom jom. En ik was de bron van vroegde. Elke dag weer opnieuw. Punt. We hier is tak Zimna We utrien. Utlata. Drie. We arba ziemnen. U amarlon. U Abit. En hier moeten we dat woordje abit uh, veranderen. De laatste, laatste letter van het woordje abir staat het hier. Moet het een dalet zijn. Dus het derde woord voor de punt... In de regel 3 in plaats van de laatste letter res moet je Dalit zijn. Dat fout. In scannen. Abid ba abidata. Abidata. Uh, de regel 1 wordt ein bet 270. Toehazen, nog een keer. Kom en zie. Bouraïta, bara, bar kadoshboru, alma. Akadoshboru schiep de wereld door de, de Torah. Waha, ook moha, ook moha, ook moha. En dat hebben wij geleerd. Dichtief, dat het geschreven staat. We hier, het slo amun, en. Dat heb ik al verteld, ja? Nog een keer. Uh, nu twee na de punt. We is Istak, Elba, Zimna en Hei. Kijk aandachtig daarin. In de Torah. Zimna één keer, Utrin en twee keer, twee keer, Utlata en drie keer, drie We Arba, zimnen en vier keer. De, de schepper zelf. Akados Barohu. Kijk in de Torah. 1, 2, 3 en 4 keer. Ullevatar Amarlon en daarna zeid hij tegen hen. We zullen zien. Ullevatar. Abit ba avitana. En daarna deed hij de daad. De scheppingsdaad. Punt. Le ulfa. De le vnei nasho. 4. De lojaatun le metaieba le, le ofla levna in om te leren de mensen, kinderen, de mensen. De lojaatun le metaieba dat ze niet zullen komen om zich uh, te vergissen daarin. Of fouten te maken daarin. Punt. Komo de Az raa, e, ra, wees afra, wehina, wegam hakara, wejomer ladam. Ik also na de punt. Kmo de taomer so she zegt. En so it's so afkorting kmo kaf dalet. Dubbele apostrof. Alif is betekent dus 'kmo de so zoals je zegt'. En dat is gaat in, in de regel vooraf uh, aan de aan een citaat uit het hele, hele Schrift. 'Kmo de so zoals je zegt'. Azraa en dan hij hey, we sapra, en uh, toetste haar. Dus hij zag haar, de Torah. En hij toetste haar. En dat is geschreven in een andere, in andere bron van de Torah, in de Jude. En dat Jude kunnen we vinden in de regel... in, de regel, in, de, in dezelfde Masoret-Hazogar. nog een keer dezelfde bron. Zie dat? Daar Jude staat geschreven. Um, nog een keer, dat wij ook met bronnen leren te werken. Vier, na het eerste woord, staat het zo'n jud en een, en een hakje. Zie je dat? En dan gaan we weer naar de Masoret Hazogar. Zo'n, weer dat een, eene een, een linie boven de Hasolam. En dan zien we naar, in een, na het laatste regel, zien we, daar vinden we dat ook hetzelfde tekentje. Jud en, een hakje. En daar staat het, met vet gedrukt, staat het, tussen hakjes staat het jove, jove, zoals job, dat is het boek job, wij zeggen dat jove, en dan kaf het, het boek jove, Joops. So hoe moet het Job in het Nederlands, Job, maar in het Hebreeuws is het jove, uh, kaf geert Perk, kaf geert 28, en dat kan je vinden, kan je altijd vinden, dat terugvinden, uh, in het helig schrift. En dat staat dus. as En we gaan weer naar, terug naar de vierde regel. Ik dat al meer, zoals je zegt. as raa dan zag hij. De schepper slaat op de schepper. De, uh, de tora zag hij. Wij sapra en hij toetste haar. Hygina, uh, en hij peil, peilde haar, Wegamchakra, en hij ook, en ook onderzocht hij haar, ladam en zij tot de mens. En dan zei hij de Torah aan de mens, dus ook de schepper voordat hij de, de wereld heeft geschapen, allemaal woorden voorlopig, maar dan hij gaat straks, straks ons uitleggen. Dat voordat de, de schepper de wereld heeft geschapen, heeft hij zo'n vier keer echt aandachtig aangekeken aangeke, gekeken naar die Torah, en wat zijn die vier keer, die vier keer? In de Jof, in het boek Joop, vinden wij dat wat, het, wat het was, dat hij, uh, wat hij had gezien had, zag en toetste en peelde en onderzocht haar, en dan pas heeft hij de Torah gepresenteerd aan de mens. En is veel te leren van de wijze waarop schepper dat doet, betekent, wat is de schepper doet dat, en, en dan de wijze, dat dan op die manier leren wij hoe de hogere zich gedragen en dan kunnen we ook ons uh, in overeenstemming brengen met die eigenschappen van de hogere uh, wij gaan naar beneden ik vraag, ik uh, Eerste regel, tweede woord. Naar toe gaze Toe gaze, ja. Zin, gassé, zin. Ja, zien. Maar is ook borst Erg goed, erg goed. Maar dat is erg goed. Andere... Nee, is goed. Maar alleen toe gaze is erg goed. Dat is borst, is gaze, ja. Dat is dan het. Dus wat, hij, wat uh, Heer Jan vraagt, is het tweede woord van de regel 1 in de zoger, Dat is in Aramees. Staat het toe gaze Eerst toe gaze. Kom en zie. En Gaze is, we hebben geleerd dat Gaze, dat Gaze schreef je met Het, Zijn en hij. Ja, Get, Zijn en hij. En hier is het Het, Zijn en Jude. Doet er niet toe. Maar het is wel, wel, wel, lijkt wel daarop, en het is erg goed dat je dat opgemerkt hebt. Maar Gaze, dat is dan in het Hebreeuws is het borst, inderdaad, borst, en ga ze, ga ze in het aramees, zin, ja, zin, zin. Okay? Uh, wij gaan naar beneden, naar de regel, naar de Hassulam. Uh, de regel 5, de rechter kolom, de regel 5. Aanbet, od aanbet, 72 Tu zeventig, to chaze, bo uh, kom en zie, bo in de Torah, wehulle en zo Bo-u-zes-ure-e, en nu zit in het Breus. Bo-ure-e, kom en zie. batora bara kadosh boroughu eta ulam Door de tora schip de kadosh de-kadoos-boroughu-de-wereld. Zeven. We gaan medoehu en we hebben geleerd. Shikatoe, dat dit geschreven staat. We jij het amun en ik was bij hem trouweling, trouweling zijn trouweling, vertrouweling, ja, zeg je dat? Vertrouweling, zeg je dat? Beter misschien. Vertrouweling. Dus als vriend. We uh, hier acht shasuim, jom jom, en ik was de de bron. Bij de bron van vreugde voor hem elke dag weer. Wat is dat? Wat betekent dat? Acht, nadepunt? She Hij Hij helpt ons. Hij helpt ons. Hij helpt ons. Miteram schenivra, tin, haolam. En. Schesovev, alle Torah, dat het slat op de Torah. Schahaya, Hakadosh borughu Mishta, Schreiba, dat Hakadosh Boruhu, de had vermaakte zich daarmee. Zoals we dat geleerd in de Otiyot van de Rava Saba, Harine nog, dat voor de schepping dat dat dat dat Hashem de Schepper uh, vermaakte de zich dermee meditora mede lettertis. Alpaim shana twee jaar meterem shenivra olam for dat hij de wereld schip dat hij we geleerd het 2000 jaar, hij he nog dat uh, de Schepper dat is wie is dat de Schepper dat was Elokim dat is kochma en bina en hij in hem hij vermaakte zich zich med de Letters met de zon 2000 jaar en dan schip hij daarmee de wereld. Tien naar de punt. We hoe is Pam We schenken, we schieten, ushta, we schieten, we schieten, we we en hij de hekadošburger, hij stak keek aandachtig in de Torah, baam één keer, een en een twee, de tweede keer, een de derde keer, de derde keer, vierde, vier keer. Waaracherkal hamarla hem en dan toen zei hij tegen hem, sprak hij tot de mens, dus gaf die Torah aan de mens. Maar eerst had je dus de vier keer vier handelingen verricht, als het ware, uh, in de Torah. Uh, voor de, uh, uh, keek die daar in de Torah om, uh, goed te vertellen aan de mens, dat zij niet zouden struikelen, daaraan. Twaalf, a saba Masse, en aan het einde, deed hij daarmee, dat punt le lamed benij Adam jawo, lit, lit ba, om te leren de mensen om dat zij niet tot fouten zouden komen in haar, in de interpretatie van de Torah zie je hoe geweldig wat, wat, wat we leren, want Daarvoor hadden we geleerd dat de mens fouten maakt, ja, in zijn foutenbeoordeling die uh, kan uh, intentie hebben voor zichzelf en leren de Torah voor zichzelf. En nu laat je ons zien hoe de schepper dat deed, zie je dat? De schepper heeft dan vier onderzoeken gedaan, vier, vier manieren van, voordat hij de Torah aan de mens had gepresenteerd, had hij vier dingen gegeven. Uh, gedaan. Zie je dat? Vier dingen had hij uh, gedaan. Dus hij toetste, hij zag de Torah, hij toetste haar, hij peilde haar, en hij onderzocht haar. En dan pas gaf hij haar aan de mens. En zo de mens moet ook op dezelfde manier doen. Dertien um, na de punt Komos ja werd zoals je zegt. En dan komt dan een citaat uit Joop, uit het boek Joop. Azraa dan zag hij. En dat slaat op, op, op, de, op deze handeling, op deze situatie. Dat en toen zag hij de Torah 14. We, wei sapra en hij vertelde haar, eigenlijk toets, toetste haar, Regina, en hij uh, peilde haar, we hakara en ook onderzocht hij haar, ladam. en zij tegen de mens, en toen pas, zei hij dat, dit ora, zei hij aan de mens, punt, hasher 15 raa, hoe paam, Waarbij het woord Ra'a, hij zag, in dit ja, in de, in de, in de citaat, is de eerste keer. En hij vertelde haar of toetste haar de tweede keer. Higina, 16, paam Gimel, Higina, dus uh, peilde haar de Torah. Het is de derde keer. Wegam Chakara, en ook onderzocht hij haar de Torah, dat is het vierde keer. Dus vier keer, vier, en wij weten dat vier is het, hij heeft ons wel een beetje zo, houvast wat het vier is. Punt. Weachar Kacham hem en daarna zei hij tegen hen, zeventje, de hainut, dat wil zeggen, Weyom ladam en hij zei tot de mens. So, en nog eens, hij legt niet zo veel, veel uit. Nog iets nodig is. No, no, nog een oot nodig is om verder misschien iets te vertellen ons. 18. Uh, of nee, we gaan naar boven naar de regel 5 van de, van de zogers zelf. Oot ein gimmel. Ule kabel arba zimnin inon. Dichtiv. Azra ava isapra. Echina vegam zes. Chakra chakara. Bara kadosh borogu madibara. Kijk wie die zegt. Five. Ot ein gemeld. Drie en zevende. Bulikabil Arbasimjeninun en tegenover die vier keer, waarover dat gezegd wordt, dichtief dat het gezegd, geschreven is, Azraa toen zag hij de Torah wa en vertelde haar of toetste haar, Hikina, Hikina peilde haar, Wegam Hakara en ook onderzocht hij haar vier keer. Bara kadosh boruhu maade bara schip a kadosh boruhu wat he schip. Punt. We adlo lo apik abidate a avidate ail arba tevin zeven bekadmita. Dichtieve brisht. Brisht, lokim et de lo zes na de punt. De lo apik avida ta, vidate Let op. Voordat hij uitbracht zijn daden, zijn scheppingsdaad, Ail arba tewin bakadmita. Bracht hij, let op, eh, eh, um, bracht hij vier woorden eerst uit. Dictief, want het is geschreven, staat in, aan het begin van de Torah, staat geschreven. Breshid bara elokim et. Breshid, eerst, bara, schip, elokim, et. Ja, herinner je nog, staat ook hier, we kunnen zien, twee tweemaal bet en tweemaal alaf. Ha, arba, dat wil zeggen, dat, dat zijn vier keer hier kunnen we ook zien dat het ook twee keer is in de Torah zelf kunnen we aan het begin van de Torah kunnen we ook zien dat het ook vier keer die dat ulevatar uh, ha en vervolgens de hemel Und acht in lekkabel arba zimnien de istakel kadosh borohu bauraita adlo apik avidatei 9. Le monothea. Inon le kabel, die vier woorden van de Torah in het begin van de Torah, dus. Breshit, Bara, Eerst, Schipas, etc., etc., die vier woorden. Die staan tegenover, die dus overeenkomen met die vier keer van in het van wat we hebben geleerd in het pasuk in het in vers in het vers van de Joop. dus dat uh, dat de dat de, de, de, de keek in de Torah met die vier keer herinner nog dat keken en toetsen en peilen en onderzoeken dat de Akadosh Baroukh keek in de Torah ad lo yapik avi avido hij zijn daad uitgebracht had, zijn scheping schepingsdaad uitgebracht had. Le homonothea in, in, in, werking, in werking gebracht had. Oké. Okay. De Hasolam, de rechterkolom, de regel 18. Ein Gimit. Ot Ein Gimit. 73. O bil arba en tegenover die vier keer enzovoort, zoals de staat geschreven in Joof, u negat 19. Arba pa mim eilushe katuw. Az raa ve sapra 20. Vei china ve gam hakara. Barah hakadosh baru hu bara 20. 18 na de dubbele punt, en tegenover die vier keren, waarin geschreven staat, bij Jof, Azra'a en toen zag hij, wij sapra en vertelde en toen toetsde haar, wij Hina en peilde haar de Torah, twintig, we gamcha kara en ook onderzocht hij haar, bara akadosh baru hu schip, akadosh wat hij schip, 21 ועד שלא עשה מהעשה הוא היווי בתחילה ארבע 22 מילים שקטוב בראשית ברה אלוקים את דלינקר קולום די אשת רכל הרי ארבע פנט דרחטר קולום 21 we uit Seloa Samah zijn voordat hij maakte zijn dad, dus de schepingsdaad, hij wie arba milim hij bracht eerst vier woorden uit 22 in de Torah zelf. Sega dat het geschreven staat, Breshit bara, elokim, et ee, is is eerst, bara schip, elokim. En dan et. Het is dan, zoals we dat noemen, dat een woordje, zo'n so partikeltje dat voorafgaat aan een uh, leidend voorwerp. Et, wie, wat. De, de linker kolom, de eerste regel. Harai, Arba, zie hier, dat zijn vier, vier woorden in de Torah. Dus die overeenkomen met die, met die vier keer. Uh, איניו, באחרках כתו עכשמימ. שהמ כנ-כנ-כנегת תвой ארבעה פאמים. שניסתלך שור שניסתא קילה קדוש ברוך הוא תורה מיתרמ דרי שהודסי מאיו למא למלחתי למלחת למלחתו. דיש תריע. V'acharkach hen vervolgens katov ha is geschreven, de hemel. Shehem kneget arbaa p'amim, dat dat is taken de vier keer she nestakel ha-kadosh beruhu dat waarbij de kadosh beruhu keek in de Torah meterem al-forenz she hoci maaseigu lemlachto. Alforens zijn dat scheppingsdaad, te brengen, in, in werking te brengen. Oh, dat is nu, heeft ons gegeven de vertaling, een beetje toelichting van die vertaling. En nu gaat ons uitleggen waar het over gaat. 4. Pirouch, de uitleg. Kule Kabel arba zimnin inon. We hole. And taken over the vier keer, etc. Five, ei Arba'a Zimnin a zimnien, huo sot hokma kubetum. Deze vier keer waar hij dit raad overschrijft, uh, in het boek Job, Dat zijn Hobtum, Chokma en bina, Tiferet en malchut vier stadia. Alles, was, alles was, wat geschapen was vier stadia. In vier stadia uh, kwam de schepping. Schepping is malchut. Dus voor, voorafgaand de vier vier, vier stadia voorafgingen aan de schepping van de wereld. Dat is vier keer Azraa, zag hij zes. Wat betekent? Hoe Chokma, Dat is Chokma. Ra'a, zin, zin, dat is Chogma Slaat op Chogma. Van vier stadien. sapra, hubina, en vertelde of toetste. Dat is bina. hichina, hichina betekent ook voorbereiden. En ook hier in dit geval van, in de, deze vers, in dit vers is het peelde maar ook voorbereid. Dat is de of de of tiferet is dezelfde zeven. We gam hakara, hoe mal goed en ook onderzocht hij haar de Torah. Dat is mal goed. We achar dalet, acht ahit ha haeilu bara kadosh baruch hu bara. Kijk wat hij zegt. En na vier deze bekledingen want de het licht eind zo moet bekleed worden. Die, die was bekleed in die bekleed in in die vier stadia. Dat is wat hij ook vertelde hier. In vier stadia, kochma bijna tiferetemahoud. En na die inbeding, de inbeding van het licht in die vier stadia, bara kadosh baru. Mad de bara Schip Akadosh porughu Wat he Schip Punt Wechen Neichen Romzot Dalet At Tivot Arishonot Shabbatura Tin Breshit Yi Chochma Bara Yi Bina Elokim Elf Yi Zeyran Pin Et Yi Malchut Wechen And so let Letop Romzo, dat En zo ook uh, zinspelen vier woorden, uh, vier eerste woorden in de Torah. Ook zinspelen ze spelen, ze ook uh, op de op, op dezelfde, Dus vier op de vier stadia. Brishid, etien, hi, chokma, brishid. Dat is chokma. Bara, that is Bina. Elohim, that is Ziran, Pin, Elf. Et, hi, Malchut, and Et is Malchut. We wait that Et is Malchut. Van Alef tot Tav. Alle, um, alle letters van Alef tot Tav, that is Malchut. Und Vachar, Dalet, Aitlap, Shuyot, Twaalf, en eilu eilu, hashamaim, en na vier deze bekledingen, Nivraou vrau, werd de hemel geschapen Dus dat is wat hij ons had verteld aan het einde van al van uh, deze mamar over de partnerschap, ja, herinneren dat hebben we hebben geleerd. Waarbij hij eindigde met de waarschuwing aan zijn, aan zijn uh, kameraden om voorzichtig te zijn met het opstegen van man. En der, daarbij had hij ook verteld de wijze waarop de schepper dat deed. Waarop de, schepper, hoe, de wijze waarop de schepper om, omging met de Torah. eigenlijk en dan kunnen we zien, van hem kunnen we ook leren, die vier stadia. Dus in vier stadia, et cetera. Uh, de volgende mamar. Uh, de tekening die jullie hebben ontvangen, daar komt. Uh, daar is ook een, een, ik heb dus een kleine beschrijvingje gemaakt, in dat over de klipot, ja, bij, bij deze, bij de, bij de vorige les, en deze les, heb ik ook een kleine beschrijving gemaakt, nu kan je thuis le, le, le, le, lezen, daar is erg goed, daar beschreven om geen tijd te, ver, te verdoen hier, en wij gaan gewoon verder met de, over de klipot, ja, de ktusha en klipot, kan je dan thuis zelf leren. Maar wij gaan gewoon verder met de zon. Uh, de regel 10, de nieuwe Mamar, Mamar de Taien Hamre. Mamar heet Mamar van de begeleider van eizels. Eizels, be begeleider van eizels. Dus iemand die met eizels op weg is en die dan begeleidt, die eizels en de eizels zijn. Uh, geladen, met een met, met lading, en hij moet het brengen, ja, hij moet het brengen, net zoals een chauffeur, maar dan, hij begeleid dan die ruiter, of zeg je dat, nog iemand die begeleid de ezels En die gaat door de woestijn, of door al die steden waar die moet zijn, en die begeleid de ezels met een met, met lading, en brengt ergens naartoe. Zo so heet deze mama. 11. En wij we weten dat niets gebeurt, die wijzen van de Torah geleerden, dat is overal alles wat zij doen, altijd Torah, altijd behouden ze zich bezig met het geestelijke. En alles wat zij zien, ze zien ook de tekenen dat, dat waarbij zij extra informatie zien dat zij geholpen worden onderweg uh, en bijgestaan worden onderweg door de Torah en van boven, en ze kregen inzicht en etcetera. Dat leert ons ook veel, want als zodra de mens naar buiten gaat, dan is hij helemaal weg, dan zoveel lewushim, zoveel bekleding aan de mens zich aandoet, dat dit gevaarlijk is, en het is ook gevaarlijk in de zin dat de mens uh, opgaat in, in iets in de massa, of massengevoel, of iets anders. In het gevoel van wij. Er is geen. Is, iemand die werkt aan zichzelf, en jullie werken ook aan zichzelf. is Het het gevaarlijkste van alles is it, uh, het gevoel van wij. Ja, van wij. Dat moet je nu. Ja, dat heb <laughs> Stap voor stap ga ik dat jullie dan een beetje daarover. Ja, steeds op je hart klopt het gevoel van wij. Dat is, want wij, dat zijn de klipot. Goed onthouden. Als je zegt wij, wij gaan ergens naartoe. Zeg nooit meer wij. Als je wil, goed, goed opletten wat ik je leer. Het is niet van mij, maar de weg, de snelste weg naar de verlossing, dat is wat ik jullie vertel. Geen wij. Wij moet niet bestaan. Wij betekent klipot. Deid? Wij betekent dat jij hecht jezelf aan iets, een schim dat wij zijn. Het bestaat niet. Wij bestaat niet voor de Schepper. Voor de Schepper bestaat alleen jij. Ik en de Schepper. Eén pers, één ziel bestaat. Wij is een abstracte iets. Deidelijk, alle oorlogen werden gevoerd door het gevoel voor wij. Ja, communisten, sionisten, allemaal wat je, wat je ook noemt, fascisten, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde, één potnat. Alleen op verschillende manieren. Andere uitwerking. Maar het is allemaal hetzelfde. Dus als je zegt wij joodse volk. Of wij christenen. Of wij. Hoe uh, uh, zeg je dat? wel, wat je, wat je ook zegt wij. Dan moet je weten dat op dat moment. Ben je verval je in de klipot. Goed opletten dat ik jou zeg. Altijd zeg, kan je zeggen. Ik en het Huiscomité Of. Ik en mijn vrouw gaan maar, ik, wij gaan, ja. wij gaan, dat is 0,0, dat, dat is geen realiteit. Ik en mijn vrouw gaan naar ergens naartoe, maar niet wij, niet het gevoel van wij. Goed opletten, dat is een leugen, de leugen die de wereld zich aandoet. De leugen die joden zich aandoet, de christenen zich aandoet. De, de hele wereld, die zich lekker gevoel hebben, lekker gezellig, dat wij, gevoel wij. En dat ik zeg het jullie, wij is, wij is, hem, wij is hem die wij zegt. Ja. Wij, met een e, e, wij is aan hem die, die wij zegt. Zeg niet meer wij, zeg altijd jij, ik en nog andere dat kan wel. Maar niet verbind jezelf met wei. dan verbind jezelf met de klipot. Oké. Okay. En um, elf. Od Ayendalet. Arabia Lazar, Ave Azil, Lemechamei, Lerabi be Berabi Shimon Ben Lacunya, Tvalev Hamavai. Rabbi Abba beha beha Behade Behade Behade Behade gavra Behade Elf Rabbi Behade Behade Behade Behade Behade Behade Rabbi Behade Behade Elazar. Behade Behade Behade om te zien, ook hier een woord, ook zien, ook een Aramees woord, ander woord van zien. Razen is het zien, en ze is het. Mechame, ook een Aramees woord voor zien. Hij ging om op no, weg. lemechame le rabi Josi, om rabi Josi te zien. Rabi Josi bij rabi Shimon. Wat betekent rabi Josi bij rabi Shimon? Rabi Josi die de zoon is van de rabi Shimon. Ben de Rabbi Shimon ben de Rabbi Shimon de zoon van Lakanja. Van La een grote, ook een zeer grote Rabbi was. Uh, Hamawi, die zijn schoonvader was. Uh, we Rabbi Abba behadde. En Rabbi Abba was ook uh, samen met hem, we gaan het gaat, en daar was een uh, Ezelbegeleider van ezels. Heel uh, mooi, mooi andere woord. Okay. Ezeldrijver. Huh? Ja. Ezeltrekker, hij is goed. Ezeltrekker. Drijver. Huh? Drijver. Drijver ook, okay. Ezel Oké, Ezeldrijver. Okay. Ezel Gavra, een man, Gavra, een manlijk persoon, avatreehu. Achter hen, hij ging dus achter hen aan, of achter hen was Punt. Amar Rabbi Abba, dertien. Niftach pat baorai do De ha sha'ata ve adnahu leitakna ve orhan. Amar, Rabbi Abba, Rabbi Abba had gezegd, Niftach, Padgin, laten wij openingen maken in de, of in de Torah. De ha De ata we adna, want nu is de tijd, en, andere woord voor tijd, we adna een, een periode, le-Takna itak, le beorgen, om op ons op te maken op de weg. Op de weg opmaken jezelf, moet je dan aandoen dit ora aandoen. Dat and, betekent yeah, dat jij als het ware de bescherming van de schina doet boven jezelf en dan ga je op weg gaan. En dat is de Oud. En verder gaan we ermee na de pauze.